Kun je me nog horen over? Ja, het was een beetje moeilijk. Omdat je oversloeg... Een, uh, kun je een punt noemen waarin dit leven verschilt van het gewone? Dat hadden we uitdrukkelijk afgesproken. En daardoor kon ik opeens uh, niet verder meer. Over. Dat was mijn eerste vraag. Ik vroeg als eerste aan je... Kun je een, zomaar een punt noemen waarin dit alles verschilt van het gewone? Ik had het, alleen het woord leven er eigenlijk niet bij gezet. En daarna meteen aan vastgekoppeld die verveling om, uh, om het aan te geven. Over. Nee, we zijn begonnen met de vraag... Uh, of ik me verveel. En kun je een punt noemen waarin dit leven verschilt van het gewone leven? Dat heb je gewoon uh, vergeten. Uh, dat zal je, als vergeten daarbij zit, zul je ook bevestigd horen. Over. Ja, ja ik, heb, uh, ik, maar, ja. ik ben geëindigd met. Het is een dubbele vraag geweest. Hè? Die verveling zat erin vast. Met, uh, met dat, ge, dat punt waarvan het verschilt van het gewone. Uh, die vraag die stellen we morgen. Dat uh, lijkt me toch wel nuttig. Over. Was, is er iets waar je erg naar verlangt? Of iets, uh, is, zoiets zei je. Maar niet, uh, is er. Een, uh, welk punt verschilt dit leven nu van het gewone? Dat was de afspraak. Over. Ja, nou, mijn verontschuldigingen hiervoor. Um, ik heb er eigenlijk niets aan toe te voegen. Heb jij nog iets te zeggen daarover? Nee hoor, ik. Uh, ik, uh, ik. Ik vond het wel een. Uh, Goede authentieke uitzending, dacht ik. Ik heb gewoon gezegd wat ik meende. Voel je dat zelf ook? Dat wil ik graag weten. Over. Ja, ik heb uh, toch nog uh, wel het gevoel gekregen dat er nog een muurtje is. Hè? Niet tussen ons, maar tussen, tussen de rest. Voor de rest vond ik het een uitstekende uitzending. Over. Um. Willem, als we nu uh, de volgende keer weer afspraken, wil je dan wel aan de volgorde houden? Want het is verschrikkelijk moeilijk hier, die wind in deze primitieve omstandigheden, om dan te gaan improviseren. Je hebt het overgeslagen en laten we in uh, ons vervolg, als we een schema afspreken, uh, ons daar strikt aan houden. Is dat afgesproken? Over... Ja, dat is afgesproken. Um, dan moeten we nu de calls afspreken. Um, wil jij er één noemen over... Ik heb nou, drie uur of zes uur de aarzelijk tussen. Mag ik het vrij houden over? Wij luisteren gewoon iedere keer af. En je kunt in ieder geval komen wanneer je wil, maar we moeten er dus wel één gewoon afspreken waarin je in ieder geval verschijnt. Uh, heb jij een suggestie of moeten wij het doen? Over. Uh, als suggestie heb ik in elk geval negen uur... omdat dat uh, mijn moeilijkste moment is. Over. Wij luisteren dus iedere keer. Uh, om negen uur ben je er in ieder geval. Uh, als laatste geef ik jou de kans... voordat je teruggeeft voor het laatste woord aan mij. Over. Ja, uh, ik heb niets meer uh, te zeggen. Over. Zender uitsluiten, uh, uitzetten dan. Uh, om de tent denken. Af en toe even die controle maken... En uh, verder sterkte, we zitten bij je, over, over. en sluiten.